Uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De provincie Groningen heeft de meeste werklozen van Nederland... blijkt uit cijfers van het CBS. De provincie neemt de eerste plaats over van Flevoland. In 2015 was 8,5 van de beroepsbevolking in Groningen werkloos... net als het jaar ervoor. In Flevoland is de werkloosheid het afgelopen jaar het snelst gedaald... ruim 1,5 procent... Sinds in 2008 de economische crisis begon, liep het percentage werklozen in Nederland elk jaar op. Vorig jaar was er voor het eerst een daling te zien. Tenminste 1.500 van de 10.000 medewerkers van TSN Thuishulp kunnen hun baan behouden. Buurtzorg Nederland is zo goed als rond met 15 tot 20 procent van de 157 gemeenten, waarmee het besprekingen voert over een doorstart. Vandaag valt in het merendeel van de andere betrokken gemeenten de beslissing. De gemeente Utrecht wil niet dat Buurtzorg Nederland... het contract van TSN overneemt. TSN Thuishulp vroeg eind november uitstel van betaling aan. Bij een uitslaande brand is een huis in het Overijsselse Grafhorst... volledig in de as gelegd. De bewoners van de geheel houten woning konden op tijd naar buiten komen. De felle brand brak even voor twee uur uit... De brandweer kon het huis niet meer redden. Wel lukt het om de Vlammenzee bij naastgelegen panden weg te houden. Het verwoeste huis is gesloopt door een sloopbedrijf. De Belastingtelefoon krijgt opnieuw een dikke onvoldoende van de Consumentenbond. Met een 4 voor service en kwaliteit scoort de helpdesk nog slechter dan twee jaar geleden. Toen kreeg het een 4,6. De Belastingtelefoon beloofde toen het een en ander te verbeteren... maar volgens de Consumentenbond komt daar weinig van terecht... De bond belde honderd keer met tien verschillende vragen. Daarop gaven medewerkers van de belastingtelefoon te vaak verkeerde antwoorden. Via Facebook klagen consumenten over het vele doorverbinden, de lange wachttijden en soms verschillende antwoorden op dezelfde vraag. Het weer nog af en toe zon, ook nog een paar buien, lokaal kan er natte sneeuw of hagel vallen. Het wordt 6 tot 7 graden en er waait een matige noordwestenwind. Dit was het NOS DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A6 Lelystad Muiden, langs de bereide tussen Almere en Muidenberg. De A9 richting Amstelveen vanuit Alkmaar, tussen Knoop en Vels en Knoop en Badhoeverdorp. A 12 en Haag tussen Nieuwebrug en Gouda. Op de A15 Gorkum Rotterdam tussen Gorkum en Haringsveld-Griesendam. A 27, Breda Gorkum tussen Hank en Industrietrein Avelingen over 5 kilometer.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 Kids in America over de nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag op deze 21 februari 2016. Welkom, tot aan 5 uur hebben wij een legio aan lokale en regionale informatie. We volgen de sport voor je. De Eredivisie is hier op dit ogenblik bezig. De staat met 2-1 voor tegen Vitesse. En laat vandaag nog Ajax, Excelsior, FC Utrecht, Vrn 2 en Feyenoord Rode JC. En die begint om kwart voor vijf. Daarnaast zometeen om half drie het weerbericht. Blijf het uien weer of komt er nog een kleine winter aan? We vertellen het je om half drie dus. Daarnaast om half vier de racqueton plaat voor vandaag deze week. Dus hou jouw radio hier bij ZFM. Dan nu uit 95 zit is Sway. Jam, jam, jam. I in the at the bus stop. in the looking like a showstop. Seem to be a nice girl, seem to be a wise girl. Seem to be a plain old no surprise girl. So I'm the surprise, When she started to undress me with the steel blue eyes My breath so fast, I thought you would last You ripped my shirt, then things got nasty Eat this, my kids Did you ever know that it could be like this? Think she loved me? Bang behind the bushes and Trying to forget the psycho sex freak I hope to meet her someday I did next Sunday I saw her in the park I thought that's a bit fine She said welcome to the club Man, this is bomb yes. Six foot ten He is my husband Th This marriage She wanted to see me carried away On a stretcher yourself fairly high red. telling you all He was pretty tall He a local a freaky place Like Albert Hall No case Messin' around with a girl who starts undressing when you know in a bar and a trust, you never know what's in it. So you do miss go on, but you sure won't win no place. I'll there you go, so maybe know what this in your day Oh, Jesus Christ. Wat een lekker plaatje dit zeg. Dua Lipa kun je vinden in de Euro Breakdown... van afgelopen vrijdag met Maurice Mulder op plek 21. De week daarvoor binnengekomen met Be The One. En daarvoor Sway, Yum Yum, Gimme Some. Dat was ook nog Aspen Dat is uh, de man ook. Went to Santa Daarna ook niks meer van hem gehoord. Goed, het is uh, kwart over twee geworden. We gaan even kijken naar het uh, sportnieuws van de afgelopen tijd. Vincenzo Nibali heeft vandaag de ronde van Oman op zijn naam geschreven. De leiderstrui van de 31-jarige Italiaan van Astana... kwam in de laatste etappe niet in gevaar. Alexander Christophe sprintte naar de zege in de slotrit. De noor van Katusha die hield de Belg Zico Wightens van Giant Alpecin van zich af. De Deen-Zeuren-Kraag-Andersen, eveneens van Giant Alpesin... passeerde als derde de streep. De Belg Tom van Asbroek van, van Lotto-Jumbo legde beslag op plek 4. In de slotfase van 130 kilometer lange etappe naar Matra-Larnice... werd een kopgroep van 7 renners ingelopen. Onder hem Jesper Asselman van Team Robot Oranje Peloton... Christophe reed vervolgens overtuigend naar de overwinning... alweer zijn vijfde dit seizoen en zijn tweede in Oman. Nibali stortte vrijdag het fundament voor zijn eindzegen... door te soleren naar de zegen op Green Mountain. Traditioneel de scherprechter in Oman. De Tour de France, winnaar van 2014, focust zich dit seizoen op de Giro d'Italia. Toen Doumoulin, die eindigde als vierde in het klassement... op 40 seconden van Nibali, de kopman van Giant Alphazin... richt zich nu op Parijs-Nice. De rittenkoers die over twee weken begint. Wilco Kelderman, die uh, is zaterdag tweede geworden... in een individuele tijdrit in Ruta del Sol... en bezit ook uh, in de klassement nu de plek nummer 2. En Tom Jelte slachter won de eerste etappe in de ronde van Halvaag. In de route door Solal uh, sloeg uh, T.J. van Gaderen een dubbelslag. De Amerikaan van BMC schreef de vierde etappe op zijn naam... door de tijdrit over 21 kilometer af te leggen in 27 minuten en 5 seconden. Hij nam daarmee de leiding over het klassement van de Brit Ben Swift... Wout Poels eindigde ook in de top 10. Hij werd de zesde in de tijd van 27-25. En Maarten Chowlingli eindigde als twaalfde. Steven Krijswerk werd de dertiende. En Bauke Mollema reed de vijftiende tijd. Zoals gezegd, Slachter die won eh, gisteren de eerste rit in de ronde van Holvar. De 26-jarige rijder van Cannondale ontsnapte in de laatste steile kilometer uit peloton. Hij kwam solo over de finish en nam daarmee de leiding in de tweedaagse Franse rittenkoers. Achterslacht kwam de Fransman Arthur Vichot als tweede over de streep. Dienstlandgenoot Michael Scherel werd derde. Nog even een golfberichtje, want Joost Luiten heeft vandaag... op de vierde en laatste dag tien plaatsen winst geboekt... in het Maybank Championship Malaysia. Uh, hij sloot af op de plek nummer 15. De 30-jarige Blijswijker liep een slotronde van 68 slagen. Dat is 300 par... En het was genoeg om 10 plaatsen te stijgen in Kuala Lumpur. Luiten kende een bijzonder matige eerste dag in Maleisië. maar revancheerde zich vrijdag en zaterdag al. Zondag noteerde de beste Nederlandse golfer vijf birdies en twee bogies. Wat resulteerde in een eindtotaal van 700 par. Toch had luid het gevoel dat er meer een zat op het toernooi... dat uitmaakt van de Europese Tour. Hij zegt, vandaag speelde ik een fantastische eerste negen holes... maar helaas loop ik met het gevoel van de baan af... dat ik hier toch hoger had kunnen eindigen, zegt de zuid hollander op zijn website. De winst ging de, uh, naar de Australier Marcus Fraser... die na een goede slotronde uitkwam op 1500 par. So Min Lee uit Zuid-Korea werd gedeeld tweede met de Filipijn Miguel... Ta buena. Goed, dat is over de sport. We gaan weer verder met de muziek hier bij Zamfort op zondag. Hey, en dat doen we met train. Hey, hey, hey. Hier is een hele grote hit van een aantal jaren geleden: Hey Soul Sister, 25 jaar terug in de tijd met de Banderas. This is your life, hun enige hit. Bereid in de negende plek in de 40 destijds. En uh, de beide dames Sally Herbert en Caroline Buckley... die uh, hebben toen uh, ja, meegedaan aan de common arts dat viel tot te bestaan. En toen zijn de Banderas uh, zo gevormd. Zo gaat het heden de dagen, hè? of ja, 25 jaar geleden dan... Met de Train met Hey, Soul Sister. Het is afgelopen op de Vijverberg. Het is 2-2 daar geworden tussen de schraaf, Schap en Vitesse. VFM, Westkust, weerbericht. We gaan even een duik nemen in het weer. Afgelopen nacht was het bewolkt en regenachtig. En ook, ook deze zondag is dat het geval. De zuidwestenwind waait krachtig tot stormachtig. En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 11 graden. Vanavond en komende nacht verandert er weinig met veel bewolking en periodiek regen. Bij nog altijd veel wind daalt de temperatuur naar een graad of acht. Morgen is het ook bewolkt en regenachtig. De stevige zuidwester draait naar noordwest en neemt in kracht af en de temperatuur ligt dan rond de 10 graden. Later op de dag zal geleidelijk de kans op regen afnemen en tegelijkertijd zal ook de temperatuur naar beneden gaan. Dinsdag zijn er perioden met zon, maar er is ook een buienkans. De noordwestenwind waait matig tot vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar waarde de 7 à 8 graden. Woensdag blijft het droog met geregeld zon. De noordwestenwind waait overwegend matig... en de temperatuur ligt rond de 6 à 7 graden. Al dus Schreuder bij absentie van Lex van Horen. Nog zes weken zit Lex van Horen in zijn winterslaaf... en dan vanaf 1 april gaan we weer knallen. Ja www.metjopagina.nl is de site voor al je nieuws over het weer. We gaan verder met Donald Facken. Hier is de New Frontier. Yes, Mulder, Coldplay, Adventures of a Lifetime. En ook in diezelfde Euro Breakdown konden ze zich de nieuwe single van Coldplay aan. Die heet Him for the Weekend. Nou, die gaan we dan eens kistje de volgende keer draaien. Daarvoor Donald Fekken met The New Frontier. En die Donald Facken kennen we natuurlijk van Steely Dan. Het is acht minuten over half drie. Je luistert naar CFM Zandvoort. En speciaal voor jou hebben we Shepard met Geranimo. Can you feel it? Now it's coming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 Geleden was dit gewoon een hit? Lee Rhymes van de film Coyote Ugly met Can't Fight the Moonlight. voor Zandvoort en de regio. En die plaats stond zelfs vier weken op nummer 1 in 2000. Daarvoor Shepard met Geronimo. Even kijken in um, de Arena. Voorlopig zit Ajax dat de wist hij bepaald. Excelsior beperkt zich zoals verwacht. Tot tegenhouden. Overigens moet de eerste grote kans in nog aandienen. dienen. probeert het van afstand, maar zijn harder schot gaat ruim naast. Het is 0-0 tussen Ajax en Excelsior... en ook tussen FC Utrecht en Willem II staat het 0-0. We blijven even bij voetbal, maar dan van SV Zandvoort... want die pakte zaterdagmiddag tegen JOS Watergraafsmeer met het mes tussen de tanden de periode-titel. Gemakkelijk ging het niet, maar met twee treffers van Jesse de Haan... en aanvoerder Milan-Berk Belekamp... wist de ploeg zich voorbij het Amsterdamse voetbalploeg te werken. SV Zwandvoort kwam al binnen vijf minuten op een achterstand... toen de ploeg ongeconcentreerd een corner probeerde te verwerken. De, split van de, de splits van de Amsterdammers die de bal kreeg aangespeeld uit de hoekschop... beschalkte Jorrit Smit laag in de linkerhoek... Door de vroege openingstreffer ging het bij SV Zandvoort... bepaald niet van een leien dakje. Vooral ook omdat vlak voor rust nog een levensgrote kans op de 0-2 ontstond... omdat een aanvaller bij de Amsterdammers wist door te breken... en opnieuw bijna doelman Smit wist te passeren. Na de tweede helft richtte de thuisploeg zich op. JOS die kwam eigenlijk nog één keer met een uitbraak bij het doel van SV Zandvoort. Maar daar was dan ook alles mee gezegd. Rond de 60 zestigste minuut was er de eerste grote kans... op de gelijkmaker. Maurice Mol ontsnapte aan zijn bewakers en liep aan de rechterkant van het veld op het doel af en zag vanuit zijn ooghoeken dat Boy Visser met Mol was meegelopen. Alleen hij liep te hard was het antwoord van Mol na de wedstrijd. Visser moest heel half terug en gleed met bal en al over de achterlijn, waarmee de eerste kans onbenut bleef. Waar de ploeg van trainer Laurens ten Heuvel tegen VVC op de valreep twee punten verloor, ging het nu precies andersom. Via Jan Zonneveld volgde een aanvalsopbouw waarbij invaller Roxy Groot en opnieuw Mol bij be waren betrokken. Mol stond vlak voor de keeper van de Amsterdammers, maar legde de bal af op de vrijstaande De Haan, die de bal droog binnen tikte. Met nog 10 minuten op de klok leek het heilige vuur zich meester te maken van de SV Zandvoort. Vlak erna kreeg de Haan nog een levensgrote kans op de 2-1. Maar de bal ging centimeters naast. Nadat ook Patrick van der Oort in de ploeg kwam, kwam er ook meer stabiliteit achter in de ploeg. In de tijd kreeg de SV Zandvoort nog een vrije trap te nemen. Koen Michielsen, die eerst zelfs nog een vrije trap hoog over het doel schoot... krulde de bal het doelgebied in waar op dat moment precies aanvoerder Berk kwam zijn hoofd tegen de bal kreeg en daarmee voor de laatste maal... de sluitpost van JOS Watergraafsmeer passeerde... en daarmee de periodetitel stelde. Vorige week kregen wij twee doelpunten in de laatste tien minuten om de oren... en nu maken wij twee treffers. Dat is voetbal, zegt Berk Bellenkamp na afloop. Trainer Ten Heuvel was na afloop van het duel geen zins van plan om het rustig aan te doen. Als we spelen wil ik winnen, klonk het uit de mond van de trainer. Volgens Ten Heuvel kwamen de Amsterdammers alleen maar met één doel, het ontregelen van het duel. Hij zegt: "Ik zei nog in de rust dat het schandalig zou zijn als we van deze tegenstander zouden verliezen." was zijn commentaar na de wedstrijd ten heuvel vond ook dat hij zijn ploeg nog, zich nog steeds niet kansloog, uh, kansloos achter voor de titel. Hij zei dat de concurrentie punten kon morsen, waarmee hij doelde op buitenveldet en VVC die net als SV Zandvoort een achterstand in een wedstrijd wisten om te buigen naar een overwinning. Nog even één lokaal berichtje. Op 20 februari, dat is gisteren, kreeg de politie een melding waarbij een personenauto uit de bocht gevlogen zou zijn. Het was onbekend uh, wat het letsel van de bestuurder was. Ter plekke uh, bleken er geen personen in het voertuig te zitten. De bestuurder was zonder zichtbaar letsel uit het voertuig gekomen. De bestuurder was ter hoogte van hectometerpaal 22,9 de macht over het stuur verloren. De personenauto kwam... Uh, door het hek van de bushalte via het fietspad De Berm... en was uiteindelijk op het voetpad terechtgekomen. Een getuige had gezien dat de BMW drie keer over de kop was gevlogen... en de bestuurder bleek onder de invloed te zijn van alcohol. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau Zandvoort. Nou, tot zover even het voetbal van S.W. Zandvoort en een politieberichtje. We gaan verder met een plaat uit 1980 van Jadis en John Anderson... I hear you now.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 Jason Mraz was dat. En daarvoor horen we John Envangelis met I Hear You Now. En die, van, uh, die John Anderson die heeft nog zelfs in Tilburg gewoond. En we kennen hem natuurlijk van Yes met uh, Owner of All Arts. Daar was hij de frontman van. Goed, nog één plaat te gaan voor het nieuws van 3 uur. Dat wordt een winnaar voor het Eurovision Songfestival van 2009. Alexander Rebeck met Fairy Tale. Years ago when I was young. We